8 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Egyptische president Morsi heeft een oproep gedaan voor eenheid. Hij riep alle politieke groeperingen in Egypte op om mee te doen aan een nationale dialoog om de onderlinge spanningen weg te nemen. Dat deed hij in een toespraak op televisie. Morsi feliciteerde de Egyptenaren met de nieuwe grondwet, die in een referendum door de bevolking is aanvaard. Critici noemen de nieuwe grondwet de islamitisch. De president kondigde aan werk te maken van het stimuleren van de economie... en het aantrekken van buitenlandse investeerders. Zo nodig worden er in het Egyptische kabinet veranderingen aangebracht. In het hele land zijn op eerste kerstdag meer woninginbraken gepleegd... dan op een normale dinsdag. De dieven sloegen vooral toe in huizen waar geen licht brandde of weinig licht. In Leiden kon de politie twee jongens van 16 en 17 oppakken voor poging tot inbraak. En ook in voorschoten konden inbrekers worden aangehouden na een tip van een getuige. In Nijmegen is een man in een scootmobiel vannacht mishandeld. Volgens de politie kwam de man net thuis toen hij in de tuin werd opgewacht door twee mannen met bivakmutsen. De man kreeg een aantal klappen van de twee. Vervolgens ging een van de overvallers het huis in om spullen te stelen. De 50-jarige man is opgevangen bij vrienden in de buurt. De politie heeft vergeefs met een hond gezocht naar de overvallers. 2012 was een goed jaar voor de Amerikaanse filmindustrie. Voor het eerst in drie jaar werden er meer bioscoopkaartjes verkocht dan een jaar eerder. Volgens de website Hollywood.com zijn er wereldwijd ruim 1,3 miljard kaartjes verkocht, zo'n 5,5 procent meer dan vorig jaar. De filmstudio's verdienden ruim 8 miljard euro.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 Avond. Dit is de VPRO op Radio 1. Het is 26 december, tweede kerstdag. De dag dat de meesten van ons nooit meer willen eten, maar misschien wel willen luisteren. Ik nodig u uit om dat de komende drie uur te doen. Eén interviewer, één gast, live vanuit Studio Desmet in Amsterdam. Gisteren konden we al luisteren naar een gesprek met socioloog Johan Goudsblom... en vanavond ontvangen wij onze tweede gast in de reeks. Hij is helemaal vanuit Brussel naar ons toegekomen. Het is een West-Vlaming, maar ook een wereldburger. Een man zonder talent voor cynisme, terwijl hij zich toch niet met de meest lichte onderwerpen bezighoudt. Schrijver, archeoloog en cultuurhistoricus. Ik stel u voor aan David van Rijbroek. U zult hem ongetwijfeld kennen van zijn boek Congo, een geschiedenis. Daar werden in Nederland en België de laatste twee jaar 200.000 exemplaren van verkocht. Hij won er alle belangrijke prijzen mee... en inmiddels maakt het boek in de Duitse en Franse vertaling... een soortgelijke zegentocht. Was ik in Congo geboren, dan had ik dat boek nooit kunnen schrijven. Ik heb als burger veel te danken aan de democratie. Ik vind dat ik er iets voor terug moet doen, zei hij ooit. En dat deed hij door het organiseren van een groot burgerinitiatief. De G1000. Want onze democratie is toe aan een frisse wind. David van Rijbroek werd in 1971 geboren in Brugge. Hij studeerde archeologie en promoveerde in Leiden. Maar van Rijbroek interesseerde zich niet alleen voor de primitieve en de primaten uit de prehistorie. Hij debuteerde als schrijver in 2001 met De Plaag en daarna volgde Slagschaduw. Hij breidde zijn oeuvre uit met poëzie en zijn theatermonoloog Missie wordt nog steeds opgevoerd. Voor de lente van 2013 staat een nieuw boek gepland frisse democratie. Een dringende oproep tot vernieuwing. Eerder schreef hij al een essay met de titel Pleidooi voor populisme. Democratie en populisme, dat zijn ook de dringende onderwerpen... voor het gesprek van vanavond. Maar we hebben drie uur de tijd. Dus ook tijd voor de schoonheid van de Westhoek, de kracht van poëzie... voor een onbegrijpelijke taalstrijd, voor onze relatie met Europa... en onszelf, en voor wat er verder maar ter sprake komt... Er mag gedurende de uitzending gereageerd worden, graag zelfs. Dat kan via ons mailadres marathoninterview@vpro.nl Of via Twitter op hashtag marathoninterview. En als u benieuwd bent hoe David van Rijbroek eruit ziet... en wat voor bril hij bijvoorbeeld draagt... dan kunt u meekijken met de webcam via www.omroep.nl. Ga naar radio en dan naar Radio 1. Luistert u nu naar het Vlaamse stemgeluid van David van Rijbroek in gesprek met Djoeke Veninga. Hartelijk welkom, David. Goedenavond. Normaal bespreken wij vaak aan het begin van een gesprek of we je of u zeggen. Uh, wij zeggen je tegen elkaar. Ja. En dat komt omdat we uh, elkaar weliswaar niet heel goed kennen, maar wel professioneel hebben leren kennen dit jaar. Ik ben acht dagen met u op stap mogen gaan. Door mijn ja. eigen vaderland. <laughs> en nu zeg je u, maar dat komt omdat dat in het Vlaams gewoon heel makkelijk heen en weer gaat. Hè? Ja, wij switchen makkelijk tussen ja. het en het vailleren. Dat is zo fijn. Ik vind hè? het wel grappig. Ja. Dat in Nederland de laatste jaren wordt meer en meer gevraagd of men mag tutoyeren. Men doet het al een halve eeuw, maar sinds ja. tien jaar vraagt men of het mag. Ja. Sociologisch interessant fenomeen. En waar komt dat vandaan, denk je? Ik weet het niet, een soort verlangen naar nieuw fatsoen of nieuwe deftigheid. Ik weet niet. Ik, mijn indruk is dat het pas de laatste jaar wordt gevraagd. Ofwel heb ik de laatste jaren pas de leeftijd bereikt waarop men vraagt. wanneer getuwayeerd mag worden. Ja. Dat fascineert mij wel. Ja, want je was een van de hoofdpersonen in de VPRO-televisieserie over België. Die ja. we dit jaar hebben gemaakt en uh, waar, die ik mee heb gemaakt. Dus vandaar dat we ook inderdaad letterlijk ik met jou door jouw vaderland heb gereisd. Uh, nou, U mag daar. mij tutoieren. Nee. Hartelijk dank. Uh, laten we beginnen met de kersttoespraken in de lage landen. Ja. De kersttoespraak van onze koningin uh, benadrukte heel sterk dat we vertrouwen moeten hebben. Dat we moeten ophouden met elkaar steeds het, het wantrouwen in te praten. Ja. Dat er wel misschien crisis is, maar dat Europa ons toch ook erg veel goeds heeft gebracht. Uh, de toespraak van de Belgische koning, waar ging die over? Die ging over veel en meestal zijn dat inderdaad nogal wollige toespraken. Maar er zaten toch een aantal cassante uitspraken bij dit jaar. Met name over het feit dat uh, het populisme een groeiend gevaar is... Dat het er altijd in bestaat, zeker in tijden van economische nooddruft, een zondebok te vinden. Het zij, ik citeer ongeveer letterlijk de, het staatshoofd, uh, het zij de buitenlander, het zij de mensen uit een andere gemeenschap. Had het over Vlamingen versus Walen. En uh, hij trok daarbij de vergelijking naar, naar de jaren dertig. Hoe toch ook toen erg fout was gelopen met dit soort uh, redeneertrans. En daar stond vandaag in de, in de Vlaamse kranten, ik heb ze gelezen op weg naar hierheen. In de vieren heb je destijds uh, heren de dagen veel tijd om te lezen. Maar dus ik heb, ik heb Vlaam... Want duurt het nog steeds heel langzaam? Nee, nee, nee ik ben een, okay. beetje, ben een beetje flauw. Ik vond het ook wat flauw, al dat, al dat gezeur Ach, over die trage vier Maar natuurlijk, traagtrein. je weet, dat zo'n nieuwe trein. Je ja. kan het niet laten droogzwemmen Zoiets wordt maar op punt gesteld in de praktijk. Ik snap niet dat ze niet op voorhand gecommuniceerd hadden van mensen de eerste week zullen we vertraging hebben. Punt. <laughs> het is goed voor uw veiligheid. Ik had het zo gecommuniceerd in hun plek. Ja. Maar goed, dit terzijde. In de vier heb ik zitten, zitten lezen en uh, in de Vlaamse kwaliteitskranten werd, uh, werden toch enige wenkbrauw bij de vergaande mate van uh, inmenging met het politieke... Uh, die de koning zich gepermitteerd had. Schrijft de koning de toespraak zelf? Ik denk niet dat de koning zijn toespraak zelf schrijft. Daar heeft hij een hele hofhouding voor. Die wordt wel nagelezen, die wordt gedekt, zo heet het in het Belgische, in het Belgische jargon, wordt gedekt door de eerste minister. Ja. Dus de koning wordt als het ware gededuaneerd door de, de bewindsploeg. En het was vooral, de opmerkingen gingen in twee richtingen uit... Uh, zijn we niet al te gemakkelijk vergelijkingen met de jaren dertig aan het trekken? Uh, ik ben het daar erg mee eens met die kritiek. Ik vind dat we moeten ophouden. Ik hoor al 30 jaar lang vergelijkingen met de jaren dertig ongeveer. En ik denk niet dat die ons veel geleerd hebben. Andere vraag was of de koning zich mocht uitspreken over het populisme. Omdat daar onder, uh, onder de tekst en tussen de lijnen... een verwijzing naar het Vlaams nationalisme. En dan met name de NVA in kon gezien worden. En uh, dat was voor voor discussie in de kranten vandaag. Ja, de NVA. va de partij van Bart de Wever, de ja. man die eigenlijk al jaren de Belgische politiek domineert Op dit ogenblik zeggen... wel. Het is de meest succesvolle politicus van zijn generatie. Het is ook mijn generatie, want wij schelen niet veel van leeftijd. Sterker nog, wij zijn drie jaar lang collega's met elkaar geweest aan het departement geschiedenis van de KU Leuven. En hij is degene die een aantal jaren geleden begonnen is met een campagne, een politieke beweging om Vlaanderen af te scheuren. Dat zal er nooit van komen. De discours is inmiddels al meer dan een beetje bijgesteld. Nu gaat het over de term die nu wordt gehanteerd, is die van het confederalisme. Een ontvloerde term om te zeggen van die onafhankelijkheid kunnen we maar beter opbergen. Maar uh, hij is in ieder geval de man die uh, enorme kiesresultaten boekt op dit ogenblik. Ja, en, en, en gewonnen heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen twee maanden geleden, of wanneer was het vorige maand? Precies. En, uh, in, Antwerpen. in Antwerpen. Hij wordt nu dus de burgemeester van Antwerpen. Ja. Zijn eerste officiële politieke functie tot nog toe was hij vooral, althans uitvoerend mandaat tot nog toe was hij vooral partijvoorzitter geweest van die NVA, de nieuwe Vlaamse Alliantie. Daar staat het voor. Ja, en, um, en jij zegt van hou op met die, met die vergelijking te trekken naar ja. de jaren dertig. Ja, Waarom ik... doet de koning dat? Wellicht omdat hij een stuk ouder is dan ik ben. En wellicht omdat hij de samenloop van de crisis, de economische crisis... en de opkomst van radicaal politieke alternatieven maar al te goed kent. En om eerlijk te zijn, als ik zie wat er in Griekenland is gebeurd in 2012... dan snap ik die bezorgdheid... Uh, de, er is toch wel een parallel te trekken tussen 1929 en de opkomst van de NSDAP uh, in, in Duitsland uh, en met wat er in Griekenland aan het gebeuren is. Maar tegelijkertijd vind ik het gemakkelijk om elke stroming uh, die dan als populisme wordt gekapiteld, om dat meteen te zien als een herhaling van uh, de NSDAP uh, in recente jaren. Ik denk dat dat afbreuk doet aan de complexiteit van het, van het heden. Ik vind het problematisch wanneer men het heden koloniseert. Met denkbeelden en, en leeswijzen uit, de, uit het verre verleden. Ik denk dat doet afbreuk aan de complexiteit van dit ogenblik. Mm -hmm, ja. Dan de kersttoespraak van onze koningin. Um, die, die, doet, die doet een manmoedige man poging, wou ik zeggen. Manvrouwige poging om in elk geval ons, ons een beetje weer uit het pessimisme te praten. ja, ja er, is, er is wel een eurocrisis, euro maar. Laten we alsjeblieft vooral zien dat de Europese Unie ons heel veel vrede... Ja. en welvaart heeft gebracht. Oh, daar is absoluut gelijk in. En het is goed dat, uh, dat het nog eens wordt gezegd. Het werd ook gezegd door de Noorse koning onlangs... bij de uitdrukking van de Nobelprijs voor de Vrede aan de Europese Unie. Ik denk dat ik een van de weinigen was die dat een goede zet vond. Ik was buitengewoon blij met die bekroning. Zeker vandaag is het van belang om de waarden van Europa opnieuw te beklemtonen. We zijn een beetje... We zijn een beetje verveeld geraakt met de luxe van Europa. We beseffen niet langer hoe wonderlijk het Europese resultaat is. Ik ben niet onverdeeld gelukkig met het Europa van vandaag. Laat me daar duidelijk over zijn. Ik vind het te veel een Europa van de ondernemer en van het, en van het kapitaal. En minder een Europa van de burger. Dat is mijn grootste bezwaar daartegen. Maar het beeldje is in, als je de Europese geschiedenis een beetje kent, tussen 1850 en 1950, werd dit continent ongeveer permanent in de kruiddampen, om niet te zeggen gasdampen, gedompeld, om dan tegelijkertijd te beseffen wat voor een ongebruikelijk historische evolutie het is dat het continent op dit ogenblik zo gepacificeerd is. Ik volg Congo al jarenlang, ik, ik kijk naar Rwanda, daar zie je hoe conflicten uh, niet gesust raken, hoe pacificatie niet gerealiseerd wordt, en uh, wat wat in Europa is gebeurd is van een ongezien, historisch ongeziene waarde. En het is goed en belangrijk dat er vandaag naar verwezen wordt. Het is misschien een beetje jammer dat het van staatshoofden of noren moet afkomstig zijn... Uh... Europa wordt weinig democratisch genoemd en staatshoofden, vorsten gaan er plotseling de waarde van beklemtonen. En de Noren hebben nooit mee willen doen en geven ons nu een prijs omdat we zo goed bezig zijn. Dat is toch een beetje een rare ontwikkeling. Ja. Maar tegelijkertijd, ik deel wel een beetje de, het pessimisme over het pessimisme. En ja. ja, vooral in Nederland. Ik kom nu toch al vrij lang in Nederland. Afgelopen vijftien jaar ben ik hier vaak geweest. Ik heb hier ook in de afgelopen vijftien jaar toch een zestal jaar gewoond. Meestal eh, in de context toen ik hier mijn doctoraat schreef in Leiden... maar ook daarna als writer-in-residence enkele malen. En ik hoor gewoon zoveel gezeur van Nederlanders over Nederland... En ja, ik weet het. Ik, ik heb in de, jaren, de tweede helft van de jaren negentig heb ik in Nederland gewoond. Ik heb de grote omslag gezien. Uh, Gidsland op vlak van sociaaldemocratie. Dat plotseling Gidsland probeert te zijn op vlak van neoliberalisme. En vervolgens een prutsland werd oplad op vlak van neoliberalisme. Dat is eventjes in vijftien jaar tijd hoe ik de omwentelingen in Nederland heb, heb ervaren. Prutsland vanwege? Ik, ik heb letterlijk meegemaakt hoe in de tweede helft van de jaren negentig... de staat hier uitverkoop heeft gedaan van alles... Maar werkelijk van alles, van busdiensten tot onderwijs tot zorgsector, vanuit het idee, vanuit een totale managementfilosofie dat dat efficiëntie te goede zou komen en de prijzen nog eens zou drukken. Nou, het is de efficiëntie niet te goede gekomen, heeft de prijzen de hoogte gestuurd. Dus ik denk, ik, ben, ik was voor nooit een wild voorstander van. Ik woonde in Nederland, de dag dat voetbalploeg Ajax een beursgang maakte. Op die dag is mijn geloof in Nederland, ik ga niet zeggen verdwenen, maar het heeft toch wel klappen gekregen toen. En niet omdat ik zo'n grote ajax ben of voetbalfan, dat ben ik in de verste verte niet. Maar ik dacht van kom aan, zeg, als nu een volkssport als voetbal plotseling een beursgenoteerd bedrijf wordt, omdat een aantal flitse, flitse jongens, het zijn voornamelijk jongens misschien, dat graag hebben, dat uh, ik herinner me nog als een, als een buitengewoon onverkwikkelijke uh, evolutie. Maar tegelijkertijd, en dan heb je, heb je inderdaad. Ik, heb, ik snap voor een deel dat pessimisme als ik zie wat er gebeurd is. Daarna de twee moorden uh, die uh, het land. En op het moment dat die moorden inmiddels al een hele poos geleden zijn, komt er een financieel-economische crisis bovenop. Dus een neoliberale crisis in de jaren negentig. Intra, uh, hoe zal ik het zeggen, uh, communautaire crisis tussen nieuwkomers en, en, en oude Nederlanders, uh, geaccentueerd door, uh, door, door die moorden. En dan nog eens, en dan nog eens een economische crisis erbovenop. Maar ik hoor gewoon zoveel Nederlanders bij de pakken zitten. Mm -hmm. Ook mensen die, hoe heet het, in Barry Linden van Stellingen... capable and willing zijn to bear arms. <laughs> ik merk het. Ik heb een aantal Nederlandse vrienden, vaak wat oudere ouder Nederlanders... die werkelijk de strijdbijl hebben definitief begraven. Yeah. Waar zij voor gevochten hebben in de jaren 60 en 70, is naar de verdoemenis gegaan. En men trekt zich ter, terug in, in landgoederen... veelal ver van de randstad vandaan... Mm -hmm. Ik snap het. Het is wel echt frustrerend om te zien dat de strijd die je geleverd hebt... toch niet duurzame resultaten heeft opgeleverd waar je, waarvan je hoopte, waarop je hoopte. En tegelijkertijd zie ik ook bij jongere mensen een soort defetisme. En dus ik denk dat de koningin gelijk heeft als ze zegt dat er een vorm van self-fulfilling prophecy aan de gang is... Het Probleem is met de crisis dat we hem vooral in stand houden door hem te benoemen. Ja. En ik en geloof. maar weer. En dan vervolgens ja. komen er alles maar steeds meer gesprekken over het feit van: hebben we eigenlijk wel een crisis? Ja. Wat hebben we eigenlijk wel een crisis? Doet weer financieel, economisch. Dat lijkt mij relatief onmiskenbaar. Alleen uh, het neoliberale model dat die crisis heeft mogelijk gemaakt, komt versterkt uit die crisis. Merkwaardig genoeg. Uh, het is toch. Ik vind, het niet te bevatten. Ik vind het eigenlijk niet te bevatten hoe een stelsel wat de grootste uh, financiële economische crisis sinds 1929 heeft mogelijk gemaakt, zich het, uh, het vege lijf weet te redden door te zeggen van uh, het probleem van het neoliberalisme is dat het niet genoeg li liberaal was. En we moeten liberaler gaan worden. Ja. Dus nog meer uh, ontkoppeling van uh, markt en, en staat. Het grote probleem wat aanleiding heeft gegeven tot die crisis... is een losgezongen markt. Een markt die op geen enkele manier nog gecontroleerd werd... door de nationale overheden... omdat het in eerste instantie een internationale markt is geworden... En we hebben weinig internationale bestuursorganen die efficiënt zijn. Zie Syrië. Het faillissement van de VN is dit jaar nogmaals gebleken. Dus we hebben eigenlijk geen internationale controleorganen. Op het moment dat die markt gemodialiseerd is, zijn de internationale bestuursvormen die we hebben... Uh, ...weinig daadkrachtig, op zijn zachtst gezegd. Dus uh, hebben we een crisis? Ik denk het wel... Uh, het is een crisis die op dit ogenblik in een aantal landen... zeer nadrukkelijk wordt, gevo wordt gevoeld. In Spanje, en, en Portugal en, en Griekenland met name. Uh, hier voelen de mensen de crisis misschien uh, te weinig in de portefeuille... om er zich zeer boos over te maken. Ik denk niet dat we moeten hopen op armoede... omdat er dan tenminste mm. kwaadheid vanuit de bevolking komt. Maar ik vind het... Uh, ja, ik, er, is, er is onmiskenbaar een crisis. Maar wordt dat anders ervaren in België? In België heeft men de crisis heel lang ervaren als een communautaire crisis. Communautaire is het woord wat wij gebruiken om de spanningen tussen Walen en Vlamingen aan te geven. Um, wel, dit jaar hebben we toch een van de grootste faillissement faillissementen van de afgelopen jaren gehad in België, de sluiting van Fort Genk. Het is interessant, Vlaanderen is de afgelopen 20, 30, 40 jaar... Ongeveer van, eigenlijk al vanaf de jaren 60 economisch welvarender geweest dan Wallonië. Daarvoor was de Waalse industrie sterk... omwille van de staal en steenkool. Daarna is de Vlaamse industrie sterker geworden. Met name door het feit dat er in weinig regio's in Europa... zo'n concentratie aan auto-assemblage-lijnen uh, bestonden. Bijna alle grote automerken hebben een plant in, in, in Vlaanderen staan. En die zijn één voor één aan het sluiten. En de sluiting van Fort Genk was wellicht de minst verwachte. Uh, het leek daar alsof er toch uh, een toekomst in zicht was. Dit jaar gaat Fort Genk uh, dicht. En ik denk dat uh, voor die duizenden en duizenden werknemers... en ook die duizenden en duizenden toeleveranciers... Het buitengewoon crisis aan het worden is ja. op dit ogenblik. Ja. Maar eigenlijk zeg je, in België wordt meer crisis gevoeld als het ook echt nodig is. Ja. Namelijk als je gewoon aan de lijve ondervindt dat ja. je je werk kwijtraakt, dat je dit ja. soort dingen uit je handen worden geslagen. Ja. Terwijl wij in Nederland nog heel veel crisis voelen, terwijl we het misschien, heel veel mensen het nog niet eens zo direct voelen. Maar ja, dat is inderdaad merkwaardig. Ik verbaas me vaak over. Ik denk soms dat er in Nederland een soort vorm van identiteitsschaamte schuilt. Het valt me op, ik ben net in Amsterdam gearriveerd, eh, gewandeld. Hoe... Amsterdam is de facto een tweetalige stad geworden. Ik woon in een de juri tweetalige stad, Brussel, die de facto eentalig Frans is plus berbers, dat zijn ongeveer de dominante talen. Maar je bedoelt, je, je, je, je, wettelijk, je staat op je recht als je tweetalig, tweetaligheid eist. Je mag het eisen van alle openbare diensten bijvoorbeeld. Natuurlijk, enzovoort. en dat doe ik ja. ook. Ja. Ik, bedoel, het, ja. ik heb begrepen van de grote filosoof, filosoof Philippe van Parijs, Frans Franstalige Belgische filosoof, maar die een van de tien grootste politieke filosofen is... In, in, in talige concurrentie zijn het de vriendelijksten die een taal verliezen. En het is niet dat ik onvriendelijk doe, maar ik vind het wel evident... dat wanneer ik in een tweetalige gemeente woon... dat ik aan het loket in het Nederlands wordt geholpen. En ik ga daar nu ook niet overdreven moeilijk over doen, maar ik verwacht het wel. Waarom hebben mijn grootouders anders gestreden? En ik, ik, ben, ik ben geen fanatiek uh, flamigant, uh, Maar tegelijkertijd vind ik wel dat Brussel is een tweetalige stad is. En als je dan vanuit Brussel in Amsterdam komt... en je ziet hier het genoegen waarmee het Nederlands wordt opgeopst offerd aan het Engels, uh, zonder dat men daar veel moeite... Dan doet men zeer denken aan hoe in de jaren 50 in Brussel, wat een Nederlandstalige Vlaamse stad was, hoe men hoe van langs meer Frans is gaan praten, omdat dat chic was. En dat leek alsof je daar diepere waarheden en hogere inzichten kon in verkondigen. Dat denkt men uh, vandaag in het, uh, over het Engels ook. Nou ja, als je, als je die parallel ziet, Brussel, jaren 50, Amsterdam vandaag, dan vind ik dat, dat, vind ik dat merkwaardig. En dan, Ik weet dat het in Vlaanderen, en zeker in Brussel, is gebeurd... Hoor je dat Engels? Waar zie je dat? Waar... Menukaarten zijn de facto tweetalig in Amsterdam. En meestal uh, heel vaak eentalig, Eentalig Engels. Ik heb nog gehad dat ik in Nederlands begon, weliswaar met mijn Vlaams accent. In dat ik in het Duits of in het Engels uh, antwoord krijg. Het ligt misschien aan mijn accent. <laughs> maar, uh, en waar je zit geloof ik ook. Maar ja, dat is wel een centrum, een toeristenregio. -re ja, maar of... ik denk dat het van belang is het voor de ja. stad Amsterdam dat die grachtengordel meer wordt dan een soort, uh, soort Disney voor gevorderden. Ja. Want dat is het toch een beetje op dit ogenblik. Maar en... goed, je, je noemde dat als voorbeeld van. Ons, wat zei je? Onze identiteitsschaamte. Identiteits het, het is gewoon schaamte over het Nederlands. Ja, ja, ja. Ik ben, door de vertaling van mijn boek ben ik ook veel in Scandinavië geweest. Daar, daar merk ik niet, die cultuur, dat men beschaamd is over het Zweeds. Nederland is een prachtige taal, het is een grote taal, een onwaarschijnlijke letterkunde. Men kan zeer goed denken en redeneren in die taal. Maar men lijkt bijna beschaamd te zijn uh, om, om, om die taal gewoon uit te dragen. Ik vind niet dat je van elke Britse toerist hier met Ryanair Land maar moet verwachten dat hij in staat is een Nederlandse menukaart te lezen. Nee, dat verwacht ik niet. Maar het gemak en de evidentie waarbij men Engelsen bijvoorbeeld of, of, of anderstaligen die al zeer lang hier in Nederland wonen, telkens maar weer in het Engelse woord staat. Daar help je die mensen ook niet mee. Mm. Dus, uh, als mensen hun best doen bij anderstaligen om Nederlands met mij te praten, dan ga ik misschien wat duidelijker Nederlands praten, maar toch vooral geen Engels. Nee. Ik, vind, ik vind het zo merkwaardig. En ik, ik zie die, die, bijna die schaamte over, over de taal of het ongemak. over dat van, We zijn niet helemaal goed mee als we geen perfecte Engels spreken. We zijn ongastvrij en geen deel van de grotere wereld als we ons niet helemaal plooien naar de normen van een buitenlands angostaxisch model. Ik denk dat ik daar een symptoom in zie van een grotere crisis van, we zijn niet goed bezig. We zijn, we zijn aan het prutsen met Nederland. Nederland is Echt, is echt niet goed bezig. We bakken er niets van. We zijn een schande aan het worden. Nou ja, als je dit twintig uh, jaar lang over je afroept, dan heb je op een tijd, na nou verloop van tijd, het defetisme waar we vandaag bij zitten. Mm. Ik merk het wel een beetje. Ik merk het niet overal. De laatste tijd heb ik wel contact met mensen uit Nederland, daar uh, we ik misschien straks nog over hebben, die erg geïnteresseerd zijn in de G1000, het de democratiseringsinitiatief wat ik in België heb opgestart. En daar zie je wel een soort vechtlust. Mm. Uh, maar ik zie het niet vaak. Nee. En um, dat hele begrip van uh, gebrek aan vertrouwen, dat defetistische. Dat dat, dat, ken je dat zelf niet? Ik heb dat gekend. Hm. Maar ik ben er volledig van bevrijd. Ja? ja? <laughs> ik heb dat gekend. Ik heb altijd. Ik heb een tijd lang gedacht dat. Uh, ik heb een tijd lang gedacht dat de geschiedenis een soort onstoppbare machine was, waar je als individu maar weinig tegen vermag. Nee. En mijn positie daarover is genuanceerder geworden. Ik denk... Ik denk dat Marx gelijk had toen hij zei in zijn, wat is het, de 18e Brumaire van Napoleon. Als hij zei van de, de mens maakt zijn eigen geschiedenis, maar niet onder omstandigheden van zijn eigen kunst. Heerlijk om nog eens Marx te citeren op de radio overigens. Maar uh, uh, ik ja. citeer hem hier als, als filosoof. Niet ja. als de man die aanleiding heeft gegeven tot een aantal gruwelregimes. Moet je er telkens bij zeggen. Ook na meer dan twintig jaar val van de muur. Maar Marx had gelijk. Uh, tussen... Het is de grote eeuwige discussie in de sociologie. Wat bepaalt de loop van de geschiedenis? De grote structuren of de individuen? En Marx vond daar eigenlijk een opvallend genuanceerde tussenpositie in. Marx zelf was niet zo marxistisch. He. Dat blijkt ook uit de nieuwe uitgave van de, de, de teksten van Marx en Engels. Dat Marx niet de beste marxist was zoals Darwin ook niet de grootste Darwinist was in al zijn geschriften. En dus eh, volgens het klassieke eh, linkse denken moet je dan alle voorrecht geven aan die grote structuren van zij zijn het die de geschiedenis bepalen en het individu is hoog uit een radertje. Uh, terwijl Marx zelf zegt van wacht eens, je kan als individu wel degelijk verschil maken. En dat is ook een beetje de positie die later door een Bourdieu en, een, en zeker door een Guides verdedigd is geworden. Ik ben nogal, ben nogal een liefhebber van het werk van Bourdieu. Precies omwille van die genuanceerde tussenpositie en een hele grote paradigmastrijd tussen twee sociologische visies op wat de geschiedenis bepaalt. En dus ik denk om terug te waar keren. Maar heb jij daar dan die omslag gemaakt omdat je zei van ja, ik was ik, ik ken dat, dat wel dat existentiële gevoel ja. van, dat je eigenlijk niks, niks bent in in, in ontwikkeling vermag. of dat je niks ja, dat je weinig vermag. Ik denk de lectuur van Mandela. En dus mijn eerste boek. Ik was tot mijn dertigste politiek niet overdreven geïnteresseerd. Aha. Dat mag jou misschien verbazen, vermits ik nu veel tijd. En de afgelopen twee jaar bijna monomaan met het politiek ben bezig geweest. Maar toen ik voor mijn eerste boek de plaag naar Zuid-Afrika trok... Ja. ging over een plagiaataffaire toen uit de jaren twintig. Maar tegelijkertijd werd ik zeer gefrappeerd door die Zuid-Afrikaanse samenleving vandaag. Toen ben ik beginnen Tutu en Mandela lezen. Long Walk to Freedom van Mandela. En uh, het boek over de waarheidscommissie van Tutu... zijn nog altijd voor mij twee van de tien belangrijkste boeken... die ik in mijn leven heb gelezen, denk ik. Omdat je daar plotseling ziet hoe politiek... hoe, hoe politiek niet alleen een zaak is van politieke partijen... maar een zaak van, van idealen, van waarden, waar je belang aan hecht. En hoe het mogelijk is om een aantal van die waarden te verdedigen... en daarvoor op te komen... En niet te geloven dat de geschiedenis een onmiskenbare loop heeft waar weinig aan te tornen valt. Had Mandela dat geloof gehad, het apartheidsregime zou nog altijd bestaan hebben. Dus ik geloof dat het wel degelijk mogelijk is om verschil te maken. En als ik die overtuiging niet had, dan zou ik veel van wat ik nu doe niet aanvatten. En wat gebeurde er toen letterlijk met je, toen je dat las of, of toen je die verandering... Zo, ik heb Mandela gelezen in Zuid-Afrika en, en op de vlucht terug naar huis. En ik driftig zit te aanstrepen tijdens die nachtvlucht. En uh, Toetu -toe heb ik uitgelezen toen ik een appartementje had gehuurd in Katwijk. Ik hou nogal van Katwijk, het meest Belgische van alle Nederlandse kustgemeenten. Hoewel, we hebben ja. dat gereformeerd, hebben wij dan niet in België. Maar dat permanente jaren 50 gevoel is me toch wel zeer dierbaar. <laughs> en dus ik zat in Katwijk en. Uh, ik denk, van de weinige non-fictieboeken die mij tot tranen toe bewogen heeft, was, uh, was de tekst van Toetoe. Vooral die op het einde schreef, helemaal op het einde aanpassaans schreef, dat hij tussendoor ook nog eens prostaatkanker had gekregen toen hij de waarheidscommissie leidde. En ik vond dat zo ongelooflijk. Ik dacht, hoe kan iemand die op een moment, dat hij eigenlijk wel liever met zijn familie, met zijn gezin en zijn dierbaren samen is, hoe kan iemand de moed opbrengen om te gaan knokken voor de verzoening van zijn zeer verdeelde tot... Uh, de tanden toegewapende vaderland. Ik vond dat buitengewoon indrukwekkend. En toen leek het nog alsof de man misschien niet lang zou leven. Hij is nog altijd in leven. Uh, wat overigens een grote zegen is voor Zuid-Afrika. Dat zowel Mandela als Tutu nog altijd in leven. Mm. Bij Mandela moeten we zien of hij, uh, hoe lang hij het nog volhoudt. Ja. Ik, droom vaak, ik droom vaak dat Mandela gestorven is. Ik en wat gaat er gebeuren als Mandela sterft? Ja, dat is echt het einde van een tijdperk. Uiteraard voor Zuid-Afrika, omdat die boodschap van Mandela... Uh, ik denk een beetje ondergesneden is geraakt. Er zijn mensen die al, nou ja, mensen die in 1994 geboren zijn... het jaar van de verkiezing van Mandela. Die zijn inmiddels bijna 20, die zijn nu 18, En die mogen gaan stemmen. Hebben nog niet veel verandering gezien sindsdien. Dus het de, de, de wervend vermogen van het discours van Mandela... Uh, is misschien wat dan sleet Onderhavig. maar ikzelf, ik merk in welke mate ik toch politiek geformateerd ben geraakt uh, in de jaren 90 door figuren als Václav Havel en Mandela. Ik heb mijn studies gedaan de eerste maand... dat ik mijn studies begon in Leuven, was in 1989. Uh, enige maanden daarna viel, viel de muur. En dan... Uh, ik, ja, mijn politieke bewustwording ontstaan in de periode 89 2001 In die periode van twintig jaar... Uh, tussen de val van de muur en de val van de torens. zeg maar. En uh, de torens vielen... Een of twee weken voor, vooraleer mijn debuut uitkwam. Mijn debuut De Plaag. En ik dacht al meteen van dit boek komt al uit een ander tijdperk. En, uh, maar om terug te keren naar, naar, naar, de, naar de vraag van... De omslag, wat je, wat, hoe, hoe je veranderde van een devetistisch mens... in een enorm ja. optimistisch mens eigenlijk. Want, of een mens vol vertrouwen als we teruggaan naar dat kerst, kerstbegrip van, <lacht> van, uh, van dit jaar. Wel, ik denk dat... Ik heb ook uh, geduld gekregen. Oh, met Nelson Mandela is uit het ziekenhuis. Verschijnt hier op de monitor. Oh, wat heerlijk. Fantastisch. maar het, Ik begreep ook van Zuma dat hij aan de betere hand was. Okay. Maar hij is toch wel een erg oude man geworden. Ja, ja maar ja. dat zegt natuurlijk niks uit ja. het ziekenhuis. Dat kan van alles. Dat kan ook betekenen dat iemand... Rustig als een oude, oud dier gaat sterven in zijn eigen huis. Wel, als er iemand is die het verdiend heeft, is dus hij het misschien ja, wel. Ja. Um, maar ik denk, uh, het voorbeeld van de Mandela vind ik toch... Buitengewoon, buitengewoon indrukwekkend. Ja, maar even, en... uh, ik, ik zeg even trouwens dat uh, de luisteraar luistert naar Radio 1 en naar het Marathon-interview. Het is weer kerstweek. De VPRO is weer bezig met drie uur durende live-gesprekken tussen acht en elf uur. En vandaag is onze gast David van Rijbroek, schrijver van het boek Congo. Daar kennen de meeste mensen je toch van. Ja. Uh, maar ik wil, ik wil ik, nog, ik heb inderdaad eigenlijk nog steeds geen antwoord gekregen van in hoeverre je dan echt dat voelde dat je zegt van ik was dat, je, dat, je, dat die soort voorbeelden niet alleen heel inspirerende voorbeelden zijn... maar dat ze ook werkelijk iets met jezelf hebben gedaan... om, om anders in het leven te staan. Ik snap dat voor de dramaturgie van een marathon-interview van belang... is dat er motorische momenten en grote kantelogenblikken in kaart nee, nee, worden gebracht. Dit hoeft niet, kan, of niet kantel. Ik wil gewoon ja. weten, wat gebeurde er dan? Wat ging je anders doen dan wat je daarvoor deed? Maar ik ben niet van mijn paard gebliksemd zoals Paulus... Nee. Uh, die plotseling het licht heeft gezien. Uh, Mandela zelf beschrijft hoe zijn proces van politieke bewustwording... langzaam is verloopt. Lopen. Ja. En ik kan ook niet bij mezelf één moment of één dag aanwijzen waarop ik uh, plotseling het, het licht van het vertrouwen uh, Sensu Beatrice uh, heb, heb gezien. Nee. En het, is, het is langzamer gegaan, denk ik. En het is in toenemende mate gegaan ook. Ja. Um, en het maar zit ik weet... ook niet in je aard? Ook. Het zit niet zozeer in mijn aard, denk ik. Nee? Nee. Als betekent met politiek bezig zijn, betekent olifantenvel hebben... betekent een flinke dosis cynisme hebben... betekent een soort, soort vechtles hebben om aan dirty politics te doen... heb ik geen enkel talent voor de publieke zaak. Maar ik ben van, van overtuiging... dat politiek te belangrijk is om enkel aan politici over te laten. Ik bekleed het eenvoudigste, maar misschien wel meest essentiële mandaat... binnen een democratie. En dat is dat van burger... En ik probeer zo goed mogelijk burger te zijn. Ja. Oei, dat klonk al als een slotzin. We, ja. moeten, nog, we moeten nog een eentje okay, verder. dank u wel. Nee, maar ik, ik, bedoel, ja, het, ik nee. bedoel het ook wel zo, een beetje zo. Ja, precies. Ik vind woorden als burgerschap en burgers niet bewegen. Nee, ik vind uh, wel dat defetisme in de Nederlandse samenleving ja. en ook voor een stuk in de Belgische, had heel erg, gaat heel erg gepaard met een soort individuconcept, ja. wat ook een creatie is. Met, met een gebrek aan burgerschap. Zin. Natuurlijk. Ja. Wanneer men de burgersin herleidt tot koopkracht, zoals het neoliberale zo graag heeft gewild, wat men op alle domeinen van de samenleving heeft gerealiseerd, ja. tot grote frustratie, zelfs in het onderwijs. Outputfinanciering, Bologna-hervorming. Het was toch eigenlijk allemaal één farse om uh, jonge mensen uh, burgers in te ontnemen en klaar te stomen voor de arbeidsmarkt van een verenigd, althans een verenigd industriegebied dat dan Europa heet. Ik kan me daar vreselijk over opwinden. Mm. En als je dan, uh, als je dan ziet hoe, hoe, hoe onderwijs, zeker een lager en middelbaar onderwijs, herleidt tot een soort. Nou ja, het prettig doorbrengen van een aantal moeizame jaren. En dat burgers in wordt herleid tot koopkracht. En dat burgers, hoe langer hoe meer hyper-individualisten zijn gaan worden... die alles verwachten van de staat. Want dat is nog de meest opvallende uh, ontwikkeling. Hoe de staat is geëvolueerd in de jaren negentig. In het sociaal-democratisch model zeg maar van 1945 tot pakweg 1990. En heb je het nu echt over Nederland? Nederland... geldt dit in wezen ook voor België? Nederland is de, is de Europese nazistaat op steroïden zeg maar. Je ziet in Nederland... Je hebt geen loepen nodig om te zien wat er met de staat is gebeurd in Nederland. Ik denk dat je het in Nederland scherper ziet... dan in uh, enig ander uh -huh. Noordwest-Europees land, uh -huh. denk ik. Maar hoe daar... Eerst was de staat de zorgverstrekker en de burgers waren een soort kinderen in een sociaal-democratisch model. De, straat, de staat bekreunde zich om zijn inwoners en dan plotseling gaat de staat die burger eh, eerder als klant gaan zien. En de staat is plotseling de dienstenleverancier, van zorgverstrekker naar dienstenleverancier... En in beide gevallen, ik heb een prachtig essay gelezen. en tot mijn scha en schande van twee Nederlandse uh, politiek denkers... bij hun namen vergeten. Het ging over de evolutie van het algemeen belang. Kort is, prachtig boekje. Ze zullen heel erg balen dat ik hun naam vergeten ben. Mm. Maar het ging, het ging erover dat ze zeiden van... kijk, uh, het algemeen belang werd nog in een sociaal-democratisch model... nog in een neoliberaal model gediend. Want in beide, hoe verschillend ook in beide staatsvormen... is het de staat die zorgt... In het ene geval zorgt voor de burger door alles aan te bieden. In het andere geval door die burger als klant te beschouwen. Een klant die... Uh Zeg maar zijn bijdrage, belastingen werden plotseling... De belastingsbrief werd een soort factuur. Een factuur die de staat u stuurt. En in ruil voor de riante betaling van die factuur... Eh, levert de staat een aantal diensten. En als je dan, eh, als je dan eh, ontevreden was, dan moest je maar gaan zeuren. En dan werden ombudsdiensten en zo bedacht. En populistische partijen voor al diegenen die wilden zeuren. Maar tegelijkertijd, in beide vormen van denken... Het moet een beetje helder te verwoorden. In beide vormen van denken, de sociaal-democratische nazistaat... en de neoliberale nazistaat primeert een verticaal model. De verhouding tussen overheid en burger is een verticale overheid. En het feit dat er ook tussen burgers onderling... op horizontale vlak kon gezocht worden naar gemeenschapsvorming en burgerschap is verdampt in die beide modellen. Ja. En dat is heel erg opvallend, vind ik. Dat is echt heel erg opvallend, omdat daarmee iets... Iets verloren is gegaan. Ik zie het best van al. In Nederland zie je veel uh, uitstekend. En, uh, maar in België zie je ook veel. Stel u een scène voor in een Belgische trein. Het hoeft niet per se de FIRA te zijn. <lacht> een een Belgische trein. Laten zijn. Ja. Een Belgische trein waarin iemand uh, met. Uh, een mp3-speler die geen oortjes heeft, maar, maar, maar speakers. Tot grote ergernis van de hele coupé. Ja. Maar niemand zegt er iets over. Iedereen ergert zich te pletteren. Maar de interburgerlijke uh, gespreksvormen zijn verdampt. Iets wat je in Congo overigens nooit zou zien. Daar zou die binnen de 30 seconden op zijn donder hebben gekregen, denk ik. Maar niemand zegt iets. Men zwijgt. Men hoopt hooguit dat de conducteur binnenkomt. of dat er een bordje hangt. wat uh, waarschuwt voor al te luide muziek in de trein. Maar men, hoopt, eigenlijk, men verwacht alle heil van de overheid. In dit in dit geval het bordje in de wagon of een interventie van de conducteur. En als men thuiskomt, gaat, gaat men schreeuwen op Twitter of Facebook. Dat is de openbare ruimte vandaag. Is dat angst? Ik denk dat we ook gewoon verleerd zijn om met elkaar, om met elkaar te praten. Mm. Want tussen, tussen het uitschreeuwen van uw colère... over die ellendige muziek die je gedwongen wordt te horen... en het zitten binnenvetten... hebben we niet geleerd op beleefde manier te vragen. <lacht> het, het, het gaat over beide vormen van agressie. En het, we hebben niet geleerd om op een andere manier om te gaan. In het eerste geval zijn we agressief jegens die, die, die persoon met zijn te muziek. En in het tweede geval zijn we agressief jegens onszelf... omdat we gaan binnenvetten en opkroppen en met, met, met, met, met een maagsfeer onze treinreis beëindigen, bij wijze van spreken. Dat is, hetgeen, dat is hetgeen wat je eigenlijk ziet. Ik vind dat eigenlijk ongelooflijk. Dus tussen passief gedrag en agressief gedrag... ligt ook zoiets als normale assertiviteit. Ik ja. denk dat ik ooit eens een, een reeks zal beginnen... Op, op Facebook, onder mijn Facebook-vrienden van... oké, okay, wie heeft een goede zin? Ik ben, men vraagt vaak naar mensen van... wat is een goede openingszin om iemand te verleiden? Nou ja, wat is een goede openingszin om uh, een treinreiziger... tot uh, stillere muziek te, te lopen? Ja. We zijn verleerd om op die manier op een rustige manier verschillen te benoemen en uit te spreken. Doe eens, wat is een goede zin? Wat ik heb er verschillende. Maar als ik zit te werken, zeg ik vaak, van, ik kan moeilijk werken als uw muziek zo uitstaat. En meestal krijg je heel erg veel verontschuldigingen dan. Vanaf dat je ophoudt met te schrijven aan elkaar, krijg je een gesprek. En soms achteraf zeggen, als de mensen uit de trein stappen, begroeten ze u nog eens. Hmm. Maar ik was het dus bij vrienden in Friesland en er stonden mensen met vreselijk luide muziek. Ik heb niets tegen muziek, ik ben zelf een groot muziekliefhebber, maar ik vind dat muziek niet per se uh, de publieke ruimte moet vullen. Uh, gewoon hang je met luide muziek. En ik, en ik dacht van, kan je toch gewoon iets van zeggen. En mijn vrienden zeiden, mijn oudere vrienden zeiden van, niet doen, niet doen, je wordt zo in elkaar geklopt. Nou ja, dat is dus angst inderdaad. Ja. Dat je zo'n angst hebt voor de agressie die dat oproept. Ja. Maar wacht eens, maar als we de openbare ruimte cadeau gaan doen ja. aan hangjongeren enerzijds ja. of commerciële spelers anderzijds. Mm -hmm dan zijn we wel het meest essentiële verloren... wat een democratie tot een democratie maakt. Dat is namelijk de openbare ruimte. Een van de belangrijkste boeken in mijn politieke bewustwording... want we hadden het over een aantal stappen... was ongetwijfeld het werk van Habermas. Structuurwandel der öffentlichheid. De structurele transformatie van de openbare ruimte. Een beetje een abstracte titel... waarbij Habermas aangeeft in 1964 al... hoe essentieel de openbare ruimte is voor de democratie. En dan de openbare ruimte, niet alleen in urbanistieke zin... pleintjes en, en, en, en noem maar op... maar eigenlijk in de ruimte, zoals hij zegt... waar individuen samenkomen om burgers te worden. Ik ga nu misschien een klein beetje schoolmeester spelen... maar het is voor mij een belangrijke these... en ik denk dat die niet voldoende gekend is. Uh, Habermas stelt heel uh, terecht dat tot het eind van de 18e eeuw... Uh, de band aan de Revolutie, tussen de vorst en de onderdaan was echt heel erg top-down. En de enige communicatie was de bode van het paleis... die naar het dorpsplein gaat en daar een perkament ontrolt... en voorleest wat de vorst heeft mogen geliefd te beslissen. Nou, dat is het klassieke model waarbij inwoners onderdanen zijn. En Habermas zegt, ergens op de eind van de 18e eeuw... zie je hoe die onderdanen zich organiseren om burgers te worden... Het gebeurt natuurlijk al een stuk eerder met, met de Republiek in Nederland... maar goed, voor de sake of the argument... houden we het op de late 18e eeuw. Ik bedien me hier ook van enige woorden Engels. Mm -hmm. Ik probeer toch ergens iets op mee te doen. En, uh, en ik zeg erbij... wat er van groot belang was, waren een aantal instellingen. Cafés, bijvoorbeeld. Cafés waren iets anders dan herbergen. In cafés gingen mensen... dan denkt hij aan de Weense cafés, de Duitse cafés... gingen mensen samen zitten om met elkaar te praten... over de politieke zaak. Kranten ontstaan op dat ogenblik. Parlementen ontstaan op dat ogenblik... Theaters en operas ontstaan op dit ogenblik. En dus voor hem is die opkomst van de burgerij, laat 18e eeuw, van groot belang omdat ze iets creëren tussen het bewind en de bevolking in, namelijk een publieke ruimte. Een ruimte waar individuen samenkomen om burgers te zijn en zich te uiten over de publieke zaak. Om eigenlijk ook het bewind te bekritiseren, om het bewind te voeden met nieuwe ideeën en om het bewind op de voet te volgen. Nou, dat is essentieel. Hmm. En vandaar als ik nu, zei, als ik nu zo beklemtoe waarom, uh, waarom de openbare ruimte niet zomaar mag cadeau gedaan worden aan allerlei spelers, dan heeft het daarmee te maken, denk ik. En de nieuwe media zijn geen openbare ruimtes? Die vormen die zijn absoluut onderdeel van die, van, van die vergrotende openbare ruimte. Maar we hebben lang gedacht dat het internet ervoor zou zorgen... dat het eigenlijk een enorme expansie voor de openbare ruimte zou opleveren. Het is niet gebeurd. Het is niet één voetbalveld waar plotseling een tweede voetbalveld bij is gekomen. Er was een voetbalveld en er zijn heel veel... Uh, corner-segmentjes uh, bijgekomen, zoals die taartpuntjes in de, in de cornerhoek. Uh, Peter Sloterdijk, de Duitse filosoof, uh, heeft zijn trilogie over sferen geschreven. En hij beschrijft het heden van vandaag als een hele speciale vorm van sferen, namelijk de sfeer van het schuim. Allerlei kleine, kleine, kleine sfeertjes. En dus het internet en sociale media uh, zorgen niet ervoor dat mensen van alle slag met elkaar in discussie gaan, in mindere mate, denk ik. Het zorgt er vooral voor dat eensgezinden met elkaar kunnen gaan praten. Dus je ziet een soort wildgroei aan niche, een soort schuimvorming. Eh, waardoor de hoop dat het internet zou zorgen voor een openbare ruimte. waar burgers van alle slag vrijelijk met elkaar in dialoog zouden gaan. is volgens mij niet bewaarheid geworden. Mm. Mensen zoeken elkaar op. Vroeger waren die niches vrij klein: de niches van de gamers en de niches van uh, Second Life enzovoort. Maar nu zie je ook uh, ja, de netwerken op Twitter en Facebook. zijn van netwerken, je, je wordt vriend of je wordt volger... of je wordt fan van mensen wiens opinie uh, je doorgaans uh, deelt. En dus wat dat betreft heb ik niet zozeer het geloof... dat alle mensen met elkaar in gesprek zijn... zoals Habermas het ooit gedroomd had. En, uh, en in de openbare ruimte in Friesland... als jongeren met een ghetto-blaster op het uh, treinstation staan... Uh, is die dialoog nog helemaal niet gerealiseerd. Nee, want dat, want dat, dat noemde je eigenlijk net als voorbeeld... dat, dat dan de nieuwe media juist eigenlijk fungeren als uh, uh, een uitlaatklep... voor al die dingen die je niet meer doet op de momenten... dat je ze zou moeten doen, in feite. Ja. Ik denk dat we echt aan het begin staan van een hele grote evolutie. Ik, ik, ik geloof niet dat Twitter en Facebook op dit ogenblik... de publieke ruimte uh, eenduidig vergroten. Ik denk... Dat we echt aan het begin staan van een, van een fundamentele omwenteling. Ik ben zelf uh, weinig actief uh, op Twitter en een beetje op Facebook, maar niet overdreven. Uh, maar dat neemt niet weg dat ik wel het belang er, er, ervan inzie... En ik ben soms geneigd er een parallel mee te trekken... met de uitvinding van de boekdrukkunst op het eind van de middeleeuwen. Hmm. Als de overgang van middeleeuwen naar renaissance... Uh, is mogelijk gemaakt door drukkunst... dan geloof ik ook dat we op dit ogenblik dankzij de sociale media... een overgang maken naar een nieuw tijdperk. Klinkt klinkt buitengewoon futuristisch, maar ik meen het eigenlijk wel. Ik meen het eigenlijk wel, omdat ik... Uh, waar het eigenlijk om gaat, en wat de parallel is... is dat het aantal mensen wat zelfstandig kan beslissen om informatie te laten circuleren... exponentieel toeneemt. Kijken naar middeleeuwse Europa... dan zie je dat enkele honderden mensen... het recht hadden om informatie te laten circuleren. Het ging dan over... Uh, abten, prinsen, prioressen, koningen. Mensen die konden beslissen welk manuscript moest gekopieerd worden... Met de opkomst van de boekdrukkunst zie je ook de opkomst van de burgerij. En plotseling zijn er in Europa niet enkele honderden mensen die kunnen beslissen over informatieverspreiding, maar enkele duizenden mensen. En ik heb laatste cijfers gezien, ik ben ze vergeten, over het aantal boeken wat in de eerste vijftig jaar naar de boekdrukkunst in circulatie kwam. Maar het gaat over echt duizenden en duizenden en duizenden boeken. En het gezag, het klassieke gezag, is daardoor afgebrokkeld. Het gezag van koningen is onderuit gegaan uh, met het eind van de middeleeuwen in zekere zin. En ik denk dat we op dit ogenblik een gelijkaardige evolutie zien. Er zijn niet duizenden mensen nu die kunnen beslissen over wie welke informatie mag zien, maar miljoenen mensen. Iedereen is een beetje een middeleeuwse apt geworden vandaag. Iedereen Iedereen is uitgever geworden. Iedereen is hoofdredacteur geworden. Dat brengt een totaal andere vorm van mondigheid met zich mee. Dus dat brengt een totaal andere openbare ruimte met zich mee. Ik denk dat daar hele positieve gevolgen kunnen mee gepaard gaan. Maar net zoals de boekdrukkunst in twee richtingen heeft gewerkt. De boekdrukkunst heeft ervoor gezorgd dat de traktaten van Erasmus op grote schaal verspreid werden, maar ook dat de handleidingen uh, heksenvervolging verspreid werden. Net zoals uh, Facebook en Twitter ervoor zorgen dat uh, kinderen uh, zelfmoord plegen omdat ze gepest worden door hun klasgenootjes op die sociale media, en tegelijkertijd de Arabische lente mee mogelijk maken. Het is, het is niet... Of positief of negatief. Het is een tweesnijdend mes. En we staan nog maar heel in het begin van de zoektocht hoe we die nieuwe vormen van openbaarheid democratisch kunnen aanwenden. Mm. Op dit ogenblik zijn ze vooral uh, stokken in de wielen voor het bestaande democratische bestel. Net zoals de versgedrukte boeken van de late 15e eeuw stokken in de wielen waren voor het feodale stelsel. Ja. Wat voor jaar had je eigenlijk zelf? Hier in 2012, wat nu achter ons ligt. Een verschrikkelijk druk jaar. Ja? Ja, ik ben stikkapot. Ja? Ja, ik ben, echt, uh, ik ben blij dat het nu uh, kerstvakantie is... en dat 2013 zich rustiger aankondigt. Maar het jaar was druk door... Met wat? Uh, eigenlijk maar twee dingen. Maar het was alle twee veel in de vorm van, van uh, plichtplegingen. Ik heb in 2011 een burgerinitiatief opgezet wat tot in 2012 is doorgelopen. De G1000, heb ik bijzonder, bijzonder veel tijd ingepompt. En daarnaast kwamen de vertalingen van Congo aan in verschillende landen. En ik vind als een buitenlandse uitgever uh, investeert in de vertaling van zo'n dik boek... dat het niet meer dan normaal is dat ik mij ook een klein beetje uh, beschikbaar stel. Maar het betekende wel veel interviews over hetzelfde boek. En uh, dat kan voor een Deens publiek of een Noors publiek nieuw zijn of voor een <laughs> Frans publiek. Maar voor mezelf was het soms een beetje uh, op de repeat modus uh, drukken. Ja. ja, hier ligt uh, en daarnaast, het. En daarnaast was ik... Ja, ik want was... wat, wat voor relatie heb je nu met dat boek? Wat... wat... Wat doet dat boek als, als, als het nu zo hier boem voor je ligt? Is, is het een, is het een abstract, ab, abstract ding eigenlijk al bijna geworden? Het ligt een beetje achter mij. Ja. Ik heb het 2,5 jaar geleden uitgebracht. Dat is ja. best lang. Uh, ik ben heel blij uh, te zien dat het boek ook in, in, in vele buitenlanden uh, waardering oogst. En vooral lezers krijgt. En dat ook de belangstelling voor Congo daardoor vergroot, uiteraard. Ook prijzen weer heeft gewonnen ja. in zowel Frankrijk als Duitsland. Ja, ja. ja. Geweldig, Allee, Ik ben daar heel blij om. Toch is de ervaring van zo'n prijs winnen 2,5 jaar na datum een andere dan de ACO-prijs winnen. Enkele maanden na het is verschenen. Ja. Dat is toch iets anders. Uh, maar ik was, het heeft de de medicis gewonnen. Uh, uh, dit, uh, een paar weken geleden in Frankrijk. Ik had natuurlijk nooit durven hopen dat ik in mijn leven de, de, de grote prime de zou mogen winnen. En dat, dat, dat raakt mij natuurlijk ook wel. Maar het is een beetje een ambivalente verhouding met dit boek, want het is ook dit boek wat mij er op dit ogenblik van weerhoudt om aan een nieuw boek te beginnen. Uh, gewoon doordat het te druk is geweest daaromtrend. Uh, door de vertalingen, door Congo, was ik ook dit jaar uh, Kleveringa hoogleraar in Leiden. En ik heb daar veel tijd in gestopt. Ik heb een paar dagen per week in Leiden gewoond. Wat ik overigens geweldig vond. Want ik was in Leiden gepromoveerd. En ik vond het geweldig om, uh, om, terug, uh, om terug in Leiden te mogen zijn. Ik had, ik had formidabele studenten. Uh, heel graag gedaan. Maar ja, ik heb daar veel tijd in gepompt. En, uh... Maar het was een erg druk jaar. Met als grote rustpunt, ik heb een extreem lange vakantie kunnen nemen. Ik heb uh, in de maanden juli-augustus acht weken lang de Pyreneeën uh, afgewandeld op mijn eentje. Uh, volgens de, de HRP, de randonnée de, de Pyreneeën, zo'n hoge route die uh, de, ongeveer de grens tussen Spanje, Frankrijk en Andorra volgt. En die bijna 900 kilometer lang is en meer dan 40 kilometer hoogteverschil met zich meebrengt en dat waar... Door die reis heb ik dit jaar overleefd. Ik meen het echt. Ja? Ja. Ik meen het echt. Ik kon er naar vooruit kijken en ik kon erop op terugblikken. En dan ben je alleen? Ik was alleen, ja. Ik was alleen. En dan heb je ook helemaal geen enkel contact met de buitenwereld? Wel, toen ik aan het begin van mijn tocht kwam, heb ik mijn simkaart uit mijn mobiel gehaald uh, en uh, op de bus gedaan met mijn adres erop. Ik heb een Franse simkaart gekocht voor mijn naaste er niet aan denken dat ik grote delen in Frankrijk ging lopen... en grote delen in Bergen, ver buiten, alle zendmas bereik. Ik heb al twee keer met een andere wandelaar op stap geweest... vijf dagen met een Nederlander, en iemand uit Amsterdam... en tien dagen met een Duitser. Uh, dat was fijn, maar het alleen zijn was ook heel belangrijk. Mm. Ja. Want waarom heb je dat zo nodig? Omdat ik eigenlijk voor een, uh, een maatschappelijk uh, betrokken schrijver heel erg vaak alleen moet kunnen zijn. Ik heb een soort. en het wordt, het wordt erger met, uh, met, uh, met de jaren, ik ben nu 41 en ik merk dat, ik merk dat mijn behoefte aan. Uh, aan rust en stilte en alleen zijn, groter en groter en groter wordt. En ik kan dat maar doordat ik, uh, doordat ik een aantal goede vrienden heb, doordat ik een relatie heb, doordat ik een aantal mensen zeer, zeer, zeer graag zie. Uh, maar ik heb, ik heb dat alleen zijn enorm nodig. En ik heb ook natuurschoon nodig. Ook dat is een behoefte. Ik heb het altijd gehad, ook als kind al was ik zeer gebeten door, door natuurschoon. Maar ik heb altijd uh, mij gelaafd en getroost en geïnspireerd geweten door Natuurschoon. En het, die behoefte wordt alleen maar groter... En ik, ik breng het, het principe van de, Le Corbusier in de praktijk. Uh, hou van de natuur, woon in de stad. Ik woon in het hartje van Brussel. Maar ik, uh, ik, uh, van zodra ik kan, ga ik wandelen. In Dardenne of, uh, of in Vlaanderen. Of, nou, overmorgen vertrek ik opnieuw naar de Pyreneeën. Ik ga ook het oudjaar <laughs> oh ja? oud vieren mm -hmm. met een, een vriend van mij in de Pyreneeën. Die bergids is, een heel groot uh, alpinist. Is. Mm. Uh, pardon, uh, Pyreneeist. Pirini, ik zeg nooit alpinist tegen een Pyreneeist. Oké. Okay. Uh, je zegt het boek Congo ligt in feite achter je. Omdat het, dat is ook feitelijk natuurlijk zo. Dat is al ja. jaren geleden dat je het bereiste, streef. En het, het boek bestaat al zo lang. Wat zegt dat over de relatie met het land Congo? Die blijft groot. Ik blijf volgen wat er in, in Congo gebeurt. Ook al merk ik wel een zekere moedeloosheid. Daar wel. Daar wel. Ja. Ik ben beginnen reizen naar Congo in 2003. En het was het moment dat er ook hoop was voor het land. De oorlog was een beetje beëindigd. Uh, men ging de eerste verkiezingen voorbereiden. Een regering van nationale eenheid. Het land zat in een opwaartse spiraal. En die is afgelopen jaren uh, neerwaarts gebogen. Economisch Lichte vooruitgang, politiek, democratisch, enorme achteruitgang. En als je dan ziet, dat ook het conflict in het oosten opnieuw opwakkert. Hoe diezelfde logica uh, zo hardnekkig aanwezig blijft. Hoe fantastische mensen er niet in slagen. Wel, daar zie je een voorbeeld van hoe uh, fantastische individuen er niet in slagen. Om te breken doorheen de historische structuren van een land. En dat is buitengewoon ontmoedigend en frustrerend. Noem ze zo'n fantastisch figuur... Het probleem is dat die fantastische figuren zelden het niveau van de nationale politiek bereiken. De nationale, Congo heeft nog nooit uh, lokale verkiezingen gekend. Uh, sinds de onafhankelijkheid zijn er nog nooit gemeenteraadsverkiezingen geweest. En dat is eigenlijk de ideale procedure om uh, beloftevol politiek talent uh, op te sporen. Maar we zien het niet. We zien, we zien allerlei andere mensen de nationale politiek bevolken. Degene die de grote uitdager ging worden van, van Kabila... vind ik een interessant politicus. Vital Kamere was parlementsvoorzitter in de vorige bewindsperiode... maar is buiten gegooid geweest omdat hij de president bekritiseerd had. Toch enigszins merkwaardig in een parlementair presidentieel stelsel. Maar je ziet gewoon een presidentialisering van het regime. De president heeft meer en meer macht, het parlement minder en minder macht... en... Letterlijk, het ontslag, het gedwongen ontslag van de parlementsvoorzitter was een kantelpunt. En toen die man een politieke partij eh, aankondigde, leek dat echt een beloftevolle, gevaarlijke uitdager voor president Kabila. Maar kort daarna heeft Kabila, eh, begin 2011, eh, werkelijk op, op een zuchtje de grondwet veranderd. Eh, waardoor de twee ronden van de presidentsverkiezingen werden herleid naar één ronde... En waardoor hij heeft gehokt op het, gegokt op het feit dat de oppositie verdeeld zou zijn. is ook zo gebeurd. De oppositie heeft zich niet kunnen verzamelen achter één figuur. Kabila heeft de verkiezingen gewonnen wordt gezegd. We, kennen, we weten niet goed, want de, er zijn heel veel onregelmatigheden geweest. En dus we weten niet goed wie de verkiezingen gewonnen heeft. En we weten eigenlijk ook niet goed hoe groot het mandaat is van de huidige president. Het is geen groot mandaat. Als je maar één ronde van de presidentsverkiezingen hebt... dan kan je met een relatief klein aantal stemmen toch aan de macht komen. En je ziet dus... dus en bij... is het een ramp dat die man aan de macht is? Wel... Men ziet in hem vaak een soort kwade genius. Ik denk niet, ik denk niet dat zijn, dat zijn uh, problematisch gehalte erin schuilt dat hij zo'n kwaaie plannen met dit land voor heeft. Ik denk dat hij relatief weinig macht heeft. Ik denk dat hij wordt... Het is, het is een beetje koffiedik kijken. De echte macht in Congo... berust bij een kleine kring rond de president. En ik denk dat hij zich gegijzeld weet... door die uh, onmiddellijke raadgevers. Waar ook allerlei spanningen tussen bestaan. Zo, wie komt uit Katanga? Wie komt uit de Kivu? Het heeft allerlei regionale belangen. En ik denk dat... Uh, het probleem van Congo is niet de figuur van Kabila alleen, denk ik. Ik ben niet erg onder de indruk van zijn politiek, Paul Maris op zijn zacht gezegd. Maar het geloof dat alles anders zou zijn van zodra Kabila verstoten is... en door iemand anders, wie dan ook vervangen wordt... dat dit meteen een ommekeer in gunstige zin zou betekenen, geloof ik echt niet. Want dan zou je ook weer zo'n hofhouding hebben. En ook weer dezelfde ja, soort onderlinge spanningen en tot politieke macht toetreden, is ja. gewoon van uit de ruif eten. Het is onze tijd om te eten. Dat is mm -hmm. de uitdrukking die wordt gebruikt. Ja. En ik denk ook dat het staatshoofd van Congo, ongeacht of dat nu Kabila is of iemand anders, ik denk dat hij een zwaardere taak heeft dan Mandela had in Zuid-Afrika. Dat klinkt een beetje oneerbiedig voor de door mij nog zeer gewaardeerde Mandela. Maar Mandela moest een onrechtvaardige staat in een rechtvaardige staat ombuigen. Dat is veel gemakkelijker dan een niet-staat in een staat ombuigen. Het is veel lastiger om van 0 naar 1 te gaan dan van 1 naar 2. En in Zuid-Afrika is de klus nog niet geklaard... maar het startpunt was toch veel... Ja, er was een infrastructuur, er was een ambtenarij, er was een land. In Congo is er een grondgebied, maar er is geen staat. De staat... Ik denk dat de Nederlanders die nooit in Congo zijn geweest... moeilijk kunnen inschatten hoe kapot, kapot een, land, een kapot land kan zijn... Het is, het is niet te bevatten. Je probeert het aan mensen uit te leggen die er nooit geweest Je moet een maand in Congo rondreizen om een beetje te beginnen te beseffen hoezeer kapot, kapot is. En, dat is, uh, en hoe moeilijk het is om een staat op te bouwen. Het is ook niet evident als je ziet hoe Europese natiestaten gegroeid zijn. Dat is een proces van eeuwen geweest. En hier moet het in de loop van een aantal decennia gebeuren. Dat zijn zeer moeilijke, zeer abstracte politieke constellaties. Kijk, de staat is bij ons ontstaan op het eind van de 18e eeuw... maar voortbordurend op een heel aantal staatsvormen daaraan voorafgaand. Maar de staat in Afrika... Goed, je had koninkrijken uiteraard. 15e, 16e, 17e eeuw. Je had natuurlijk dit. Maar tussen die koninkrijken en de huidige Afrikaanse staten... Uh, ligt die césuur van het koloniale tijdperk. En daardoor zie je dat staatsvorming zeer, zeer, zeer moeizaam verloopt. Zeer moeizaam. En dus, uh, ik ben niet erg onder de indruk van een figuur als Kabila... maar ik denk, ik denk dat, het, mm, dat het te gemakkelijk is te denken... dat hij de enige schuldige zou zijn. Goed, we gaan zo door. We zijn alweer aan het einde van een eerste uur. Ja. Van het eerste uur van het Marathon-interview met David van Rijbroek... geleid door Juke Veninga. Mocht u prangende vragen of opmerkingen hebben... mailt u ons dan op marathoninterview.nl... of discussieer met andere luisteraars op Twitter, hashtag marathoninterview. En u kunt ook meegluren op de webcam via www.omroep.nl. Na de uitzending kunt u alles terugluisteren... op www.vpro.nl marathoninterview. We hebben nog twee uur te gaan en veel te bespreken, dus blijft u bij ons. Tot na het NOS Journaal.